Bij een aanslag met een bermbom in Afghanistan zijn vier Amerikaanse militairen gesneuveld. Dat heeft de internationale troepenmacht ISAF bekendgemaakt. Sinds het begin van het jaar zijn al bijna 400 buitenlandse militairen gesneuveld in Afghanistan, vooral Amerikanen. Het weer in het oosten eerst nog bewolking, maar vanuit het westen klaart het steeds...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 dat de kabelprijzen omlaag gaan. Hè? Je denkt, wat, wat Moet dat nou zo nodig in het nieuws? Heb je ja, het nou, het niet... is heel essentieel. Wie heeft er geen kabel nog? Ja, ik Iedereen de... heeft kabel. Dat is net zoals dat de energieprijzen omhoog gaan. Echt Tijdens het nieuws ging iemand gewoon... Echt, het, volgens mij heeft hij vijf minuten zitten zit te praten... over de prijzen van de kabel dat die omlaag gaan. Dat wij dat nou doen, maar dat is gewoon in het nationale nieuws. Ja, <macht> op de ja. radio eindeloos wel gaan praten. Ja, ze gaan omlaag. Bla, bla, bla. Ik denk dat die man gewoon in de hockey... Zat, eindeloos zat te vervelen. Ik denk, op een gegeven moment kreeg hij zo'n... Uh, ze kreeg een klap voor zijn kop van het programmaleider. En nou is het afgelopen. nee Hij kreeg gewoon een flyer onder zijn neus. En ik denk van, oh ja, thuis heb ik altijd zo'n ruzie over. Over die prijs van de kabel en de telefonie. <laughs> en de, open zo ja, ja, en nu in één keer krijg ik een aanbieding. En dan gaat hij dat ook in nieuws verwerken. Hij vond het echt schandalig gewoon. Ja. Hey, nou, we, hadden, goed. we hadden het net over Darth Vader. Dat ja. hij uh, ook uh, op, op Long Island daar ergens uh, bang gaat overvallen. Maar nu schijnt er dus ook een man rond te lopen. En die heeft in New York een bank overvallen met een bos bloemen. Dat is toch wel apart. Dat is... Hij liep naar een vrouw achter een loket. Overhandigde ja? haar het boeket. En een briefje waarop stond. Geef me al je honderdjes, vijftigjes. Wees geen held. En de man kreeg dus 440 dollar maar overhandigd. En wist te ontkomen. De bloemen liet hij achter. Ja. Maar vorige week wist een andere man ook een andere bank in New York te overvallen. Met behulp van een kamerplant in een pot. Het is dus niet bekend of het om dezelfde overvallen gaat. Maar het mooie is wel. Je komt binnen met zo'n plant. Oh. Top. Iedereen kijkt naar die plant. Ze kijkt niet naar je gezicht. Ontwapend is het ook. Ontwapenend. Ja. Ja. Je ja. komt binnen. Je, je kan ook zeggen. een psycholoog meenemen. Je zegt: Deze meneer zie je hem? Dat is een psycholoog. Dat is voor jou een nazorg. Namelijk want ik ga nu de bank overvallen. Ik kom uit met je geld. Ja. Doe de deur maar open. Hij komt, hij komt binnen. Je kan nu met hem gaan praten. Maar die wil eerst geld hebben. Dat is ja. voor de nazorg. De is nazorg. De nazorg man. Nou, de nazorg die gaan we straks ook krijgen. Maar we gaan eerst nog een tijdje praten. Wie komt nou bij elkaar? Hè? Wie gaat nu uiteindelijk regeren? Nou, Pvv is weer aangetrokken. CDA moet er ook weer bij gaan komen. Ik heb zo'n déjà vu gevoel. Maar Lubbers, die heeft het plannen op papier staan. Die zegt van, zo moet het gaan worden. Maar ook, ik moet eerst nog even praten met al die uh, kandidaten. Oh, dat moet ik eerst even doen. Ja, stom natuurlijk. Maar hij is gestuurd door Beatrix. Want Beatrix is het goed zat. En die is het helemaal zat van PVV ook. Die stomme one. En die is altijd roepen. Dus ze zegt van, nou, Lubbers, ga je nou gewoon nog even praten? Je hebt het plan natuurlijk al klaar, hè? Maar doe even voor de buitenwereld of je nou nog gaat praten. En uiteindelijk komt dit eruit, hè? Hou dat toch even geheim. Ja, ja, ja, ja. En Lubbers kan moeilijk zijn mond houden. Dus die heeft al wat laten uh, blijken wat hij eigenlijk wil. Dan zegt hij wel dat PVV er nog bij zit, maar daar geloof ik niks van. Nou, volgens mij, hij heeft toch gewoon gezegd dat die, dat die drie eerst zonder hem om tafel moeten gaan zitten. En dan komt hij er volgende week op terug. En ik ben zo benieuwd. Wat het nou schuift voor die Lubbers, dat hij dit nu doet. Weet nee, je? nee, nee. Dat doet hij gewoon vrijwillig. Ja, nee, maar de Rickmaat die er vorstelijk voor betaald krijgt, hoor. Ja, natuurlijk. Vorstelijk door... Misschien wel in de ja, de Wea. Oeh. Is dat die man ook van die billenknijper? Is dat hij niet? Ja. Nou goed, verder... Nou ja, we kunnen ook gewoon Inquis uh, Paulus kunnen we laten kiezen. Die, uh, ja, die denkt ook... Saai. In welk land hebben ze het nog meer gedaan? Duitsland geloof ik. Hè? Ja. Hebben ze ook laten kiezen tussen, tussen de voetbal. Uh, ja, en, in, en in Spanje is er iemand in die wil uh, die, die, die, die, die inktvis kopen al. Hè? Ja, okay. Voor in het museum. Omdat Spanje natuurlijk gewonnen heeft. Hè? Maar goed, nu heeft Inquis Paulus heeft gekozen tussen uh, Geert Wilders en Cohen. En hij heeft gekozen voor... wel. Cohen. Ze hebben foto's in het aquarium gedaan met daarnaast is het ook iets lekkers. En mm. Waarschijnlijk de ene kanaal was net even lekker dan de andere kanaal. En die kanaal was dus van Cohen. Die was lekkerder. Nou, dat nou. vond die vrouw natuurlijk al, al jaren. Dat, haar, dat zijn kanaal hartstikke lekker is. Nou, maar ik goed, deze ik wil niet proeven. Linkswis Paulus die heeft dus gekozen voor Cohen. Die moet een premier gaan worden, maar ik betwijfel het of niet Ja, eigenlijk. maar volgens mij. Nou, als, als, als nou. De VVD is de grootste partij. Waarom zou dan een andere partij dan... Ja, ik weet het ook niet. Geen premier, wel premier worden. Het is gewoon weer een ontzettende grote stunt... om mensen naar Vlissingen te krijgen... bij het uh, Arsenal uh, binnen te krijgen. Want daar is het zeeaquarium. Oh ja, ja. Daar heeft het mee te maken. Dus ah, met minuten. de dekenkaartjes kan je met de tweede kan je gratis, hè? Ja. Oh, okay, nou. Dat scheelt weer. Dat is goed om te weten. Dan maak maken dan weer reclame. klaar. Maar Albert Heijn is het best goed. Ja, ja, die heeft weer dingen, in de e Dat weet ik wel.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 For a thousand years. Fijne muziek zeg. Coral, daarvoor nog Red. De blad, Red Shoes, Don't Ask. Wat vind ik dat, een fantastische plaats op het randje, ik weet het. Maar het is wel weer leuk om een klein beetje de grens op te zoeken. Dan denk je, wat, wat kan ik in zo'n zo zaterdagmorgen, wat kan ik nou nog een beetje aan, hè? Zal het uh, afwachten. Goed, de Red Shoes, dus om het even af te korten. En Don't Ask. Uh, het tweede gedeelte van dit radioprogramma had het net al over ook. wat het dan gaat worden met de regering. Vandaag een groot stuk in de Telegraaf gelezen. Te lezen. Dat kopstukken van de linkervleugel van het CDA hebben via allerlei nevenfuncties bij organisaties... Voor ontwikkelingssamenwerking, samenwerking, milieu en vluchtelingenhulp, Grote belangen bij in stand houden van de miljardensubsidies vanuit Den Haag. Aan diezelfde instellingen dus. Bijvoorbeeld uh, Jos van Gerp, zijn dochter, werkt dan weer bij zijn organisatie. Waar dus echt een paar miljoen, nou een paar miljoen, honderd miljoen naartoe gaat geloof ik. Dus die wil graag dat dat geld daar wel naartoe wordt gesluist. En okay. uh, als PVV aan de aan de macht komt, dan wordt er plus minus 4,7 miljard bezuinigd om ontwikkelingshulp. En die is alleen nog maar voor noodhulp. Ja, maar weet je, daar heb ik eigenlijk niet zo'n bezwaar tegen. Want als je kijkt wat wij gewoon binnenhalen met een actie en zo, ja. het is gewoon echt, het zijn enorme bedragen. We schijnen ja. meer binnen te halen dan Amerika. En dan denk ik van, dan geven we zoveel in verhouding. Maar ik denk dat de gewoon ontwikkelingshulp, nou dat is schrok, maar iets minder dan. Ik schrok me een beetje hoeveel miljarden niet, of hoeveel miljoenen niet naar, wat was Tahiti ging of zoiets. Ja. Dat werd nog eens een keer verdubbeld, uiteindelijk was het, was het niet 90 miljoen of 100 miljoen, of weet ik wat, het was echt zo'n bizar. Ja, en het schijnt dus gewoon helemaal niet te werken daar, nee, het werkt nog het ergste. Niet. Nee, het werkt ik helemaal niet. Ik denk van nou, we kunnen beter gewoon, uh, gewoon een heleboel uh, verplaatsen, we gaan gewoon daar zitten en dan zorgen we van, dat het even goed op poten komt. Ik denk, als we met z'n allen geld willen geven, dan geven we gewoon met z'n allen geld en dan gaat niet de regering nog eens een keer het verdubbelen. Ah, dat nee, dat is ook... niet erg, maar het moet wel gewoon gezorgd, of de, de regering moet dan niet verdubbelen, maar een, een, een kwart erbij doen. En de andere kwart ze om te zorgen dat de, dan gaan we gewoon, we gaan er toch weg uit Afghanistan, dan gaan we gewoon daarheen en gaan we die bollen voor goed op poten zetten daar hebben we wat ja. aan. Ja, maar... zonder wapens en Wapen... dan gewoon hup, laat ja. het leger lekker bouwen daar. Ja, ik, bedoel, ja, ik weet niet, het geeft, het levert wel weer baantjes. Het is wel weer, het is wel ja. mensen. Ja, het waren mensen die dus zeg maar niet zo. Uh, mag ik aan een baantje komen, die kunnen gewoon uit, uh, uitsturen, uitzenden. Ja, en die gaan dan gewoon uh, met die hele grote blokken gaan ze huizen bouwen voor die mensen, die niet zo gauw weer omwaaien en die, omtrillen. En die militairen ook, die kunnen er ook allemaal leven, maar die hebben straks niet meer nodig in Afghanistan. Die nee, hebben, daarom. Die zitten toch depressief thuis en ah, met geld zorgen. Dat, dat moet helemaal goed gaan gewoon. Ja, dat is wel En waar. het is ook zo, ik heb hier ook een artikel, dat, uh, dat het schijnt dat mensen die, uh, hoe langer je zit, hoe korter je leeft. Dus daarom, ik ben net even naar boven gegaan om koffie ja, te halen. Ja, dat goed. Maar mensen die, mensen die minstens zes uur per dag zitten doorbrengen, sterven eerder dan mensen die minder dan drie uur per dag zitten. Maar dat je maar minder dan drie uur per dag zit, dat vind ik wel heel kort hoor. Hè? Minder dan drie uur per dag, ik, dat red ik. Red je dat? Ik zit niet meer dan. Uh, ja, ik zie je nu uh, toch zitten hè? En het oh, programma maar even duurt twee start. uur. Ja, oké, dat is goed. Ja, precies. Ja. Maar uh, mensen die veel zitten en weinig bewegen, lopen een hoger risico om te sterven. En het effect is volgens de onderzoekers ook groter voor vrouwen dan voor mannen. Ah. En ze begon in 1992 al met die studie. En ze bestudeerde dus gewoon iets van 53.000 mannen. En 70.000 vrouwen. Ja, hallo. Dan is het logisch dat de vrouwen meer risico lopen. Want je hebt veel meer vrouwen onderzocht, hè? Natuurlijk. Ja. En die waren bij aanvang tussen de 50 en 74 jaar. En het is echt gevraagd. En uh, wat doe je nou? En ze hebben er ook rekening mee gehouden of ze rookten. En hoe zwaar ze waren en hoe lang ze waren. En zitten bleek echt de kans op kanker echt significant te vergroten. Maar hij werd uh, de... de het, hoe noem je dat? Uh, het werd vooral gelinkt aan hartaandoeningen. Dus nou, als je echt het resultaat van die studie wil zien, ze zijn gepubliceerd in American Journal of Epidemiology, oftewel het journaal van epidemieën. Ik merk ook gewoon als je een constante beweging met je lichaam, als je dat in stand houdt dan je het langs de vol ook gewoon. Ja, ze zeggen Goeien ook je moet op zo'n bal mee. gaan zitten, hè? Dat is eigenlijk ja, heel goed. Ja. Ja, ik, toen ik hier die stoelen weer aange, aangeschaft, dacht ik, wat moeten we met die stoelen? Het zijn die onderuit waar je totaal niet scherp van wordt. Ja. Je moet eigenlijk zo'n balstoel hebben, dat dus je altijd denkt van, oh, nu zak ik onderuit, nu val ik van die stoelen. Oh nee, rechtop. Nou, je hebt ook van die leuke stoeltjes en dan kan je je benen achter je, ja. uh, over zo'n stang heen doen een beetje. Stokkenstoel. Ja, zijn ja. die zijn ook heel apart. Hè? Ja, jij ja, hebt natuurlijk verstand van stoelen. Jawel. Welke stoel is dan echt het allerbeste? De stokkenstoel? Ik, of, ik denk de stokkenstoel. Is, of ja. inderdaad zo'n, zo'n balstoel. Nee, dat, dat, je hebt dan die bal. Maar je hebt ook, zag ik ergens, had je een soort... Het leek op een bar, barkruk en die ja? ging ook heen en weer. Dat zat daar op zo'n kegel of zo. Die, dat zag ik ergens op zo'n paranormale okay. beurs. Die vond ik ook heel apart. Ja, ik denk gewoon, dat en die naar... zat wel lekker uiteindelijk, weet je. Want ja, je, je, wordt, je, je bent actief, dus je zakt ook niet gauw weg of zo. Nee, nee hm. je, je moet gewoon een beetje actief blijven. En als je dan moment denkt van, nou, kan niet meer actief zijn. Dan ga je gewoon liggen en dan doe je de ogen dicht. Maar ik heb ook als ambtenaar, dan heb ik wel eens gewoon van... Je hebt dan om drie uur je, je cup soep Ja. En dan denk ik van, dan sta ik echt? Ik, denk, ik ga ik ga naar de wc. en nee, weet je, ik ga koffie halen helemaal aan het eind van de gang. Nou, echt kilometers verder en denk hè, hè, no. ik heb het gehaald. En dan ga je weer terug en dan ben je weer helemaal opgeknapt. En door de koffie krijg je ook weer een boost. Nou joh, ik ben er nooit zo productief als na drie eens middag. Ik denk over een jaar of twintig dat we met z'n allen gewoon ja. wel een klein tukje doen in de in de pauze. Ja, denk je, ja want dat is zo bewezen dat het gewoon echt zoveel meer produ productie oplevert. Als je gewoon een klein beetje, een klein stukje en doet. Verkwikkend. Ja, gewoon. Het hoeft maar een half uurtje te zijn. Maar dan kan je daarna je zoveel beter voelen. Echt. Ja, dat is ook wel zo. Oké, okay, nou. Uh, ja, we hebben ene gitaar naar en andere gitaar. It's okay, modern than English. Doet een beetje denken aan de Charlentons. Ja, de ja Weirdo. Y'all 1 know. You said a lot. Hey, I've been here before, and I'll come again. You have to give me more. There's such a lot of attention, it's almost every In the It It's the air, but it's okay I've been here before And I'll come again You have to give me more But it's okay Weer. Het is goed om in je leven gewoon weer te verbazen in plaats van te denken, oh dat is een ding ik gisteren was ik weer verbaasd, ik het hoorde vandaag zie ik het weer in de krant staan. Bij Heemskerk is een 28-jarige man uit Polen, gisteren aangehouden, hij wilde de kortste weg naar Alkmaar wilde hij nemen en toen dacht je van, nou de trein gaat altijd, je gaat altijd regelrecht naar Alkmaar ja, toe. Ja absoluut. Dus laat ik het spoor nemen. Ja, was het te laat voor de trein, denk ik. Of te vroeg. Zo zou Ze het ook reed niet, zeg maar. de trein achterna. Dus hij reed gewoon, zeg maar, uh, op het spoor. Reed uh, ter hoogte van Heemskerken. Toen zag hij zag, achteruitkijkspiegel. Hé, hey, daar is de trein. Oh my god. Maar die gaat sneller. Misschien moet ik uitstappen. Dus toen werd hij van achteraan aangereden Zijn hele wagen. Aan Gort. Aan Gort. Wacht, zo, hier, maak ik even een kantteken. Aan Gort werd ook gebruikt bij het journalen. De hele wagen werd aan Gort gereden. Ja. Dacht, dat kan niet in het nieuws. Dat zeg je niet als nieuwslezer. Oh, je rijdt een wagen aan puin of in stukken, maar niet aan gort. Kom op, zegt de Ja, nou, lo, dat is Jip en Janneke taal. Ja, nou, ik vind het, we, zak, we zakken wel verder af. Wat ben ik nou echt een azijnpisser? Ja. Maar goed, de Pool is, uh, is, uh, was helemaal in de war en wilde heel graag gewoon naar Alkmaar en wist totaal niet hoe hij moest rijden. Dus dacht, van dan laat ik het spoor nemen. Ja, het geen TomTom. Tom. En dan zou je denken, nou, kijk, met, met paard en wagen kan ik me voorstellen. Een pol, weet je, dat je dan wegkwijt daar, Maar een BMW, echt een hele dure BMW. Dan denk je Ongelooflijk. Toch dat, dat, dat, je, dat je toch wat te maken met een redelijk slimme man. Maar oh. blijkbaar niet. Maar goed, uur uh, maar... lang heeft het vastgestaan. Tussen Heemskerk. Oh, ik heb een, Heemskerk. een collega die ging Heemskerk. naar Heemskerk. Hoe laat was het? Die, ik weet die niet, heeft dan het echt had... wel mooi pech gehad. Wat een idioot ook gewoon met je wagen op het spoor. Dat maar mensen, op... mensen doen ook. ja, Er zijn mensen gewoon zo, zo rechtlijnig. En er is ook geen andere optie. Nee. Ik wil dat nu. En ik en, en het moet gewoon ook nu gebeuren. En ook al, ze zijn niet voor een reden vatbaar lijken, want is het heel raar is dat. En als ik dan weer naar die dure wagen kijk, denk je die heb je toch niet ergens gewoon. Nou, of misschien, misschien niet van hem. Misschien was het wel een, een vluchtkar of een kar, Dus dat zou, ook nog kunnen. Dus het nou, zou allemaal kunnen. Het is allemaal weer spannend hoe dat uitpakt. In Haarlem heb je, heb je de San Quint bloedbank. En die is dus ernstig op zoek naar bloeddonors in Haarlem. Oh ja. Want uh, er zijn uh, echt 1500 nieuwe donors nodig. En tijdens de Haarlemse Honkbalweek, die was uh, afgelopen week van 9 tot en met 18 juli, ik, ik neem aan. Dat jullie nog gehoord hebben, CFM was er ernstig bij aanwezig. Want Joop Van Ness die zat daar voor ons en het was okay. uh, een leuk verslag. Maar uh, de bloeddonors uh, zijn, toen, er zijn er toen 50 geworven. Zo, dat is veel? Nee, 60 zeg je. Die liggen zelf. 60 dus, dat is hartstikke mooi. En elke minuut heeft iemand in het land dus wel bloed nodig. En verkeersslachtoffer mensen met leukemie, et cetera. En uh, San zoekt zoekt dus gezonde mensen tussen de 18 en 65. Dus. Eigenlijk uh, kan het nog wel. Ik heb toen zelf uh, informatie gevraagd... want uh, voor kinderen die leukemie hebben... dat ze die bloedplaats kunnen gebruiken. Oh ja. uh, dan moet je uh, volgens mij onder de 45 zijn. Maar gewoon bloed niet. En in Haarlem kan je dus uh, bloed afgeven... op de afnamelocatie aan de Boerhavenlaan 32C. Maar je kijkt anders even op uh, Sanquin. S-A-N-Q-U-I-N.nl. Dus dat is heel belangrijk. Ook inderdaad voor kleine kindertjes... die bijvoorbeeld leukemie hebben... Dat, uh, dat ze, dat ze echt een nieuwe ruggenmerk krijgen en zo. Dat zijn de juiste teksten die je moet uitkramen om mensen te motiveren. Ja, nou, maar nou, nou, ik heb dus gewoon een neefje gehad. En die is hierdoor is hij wel uh, ja. weer helemaal live in kicking. Maar eigenlijk uh, had hij er niet meer kunnen zijn. En uh, patiëntjes die bij hem waren, daar was mijn nichtje helemaal doodziek van. Ja. Die hebben het niet gehaald. En haar zoon gelukkig wel, doordat iemand dat afgestaan heeft. Van, wil jij die een goede daad doen, dan doe je dat wel op die manier. En het lijkt me nog een kleine moeite, zou je denken. Ja. Ja. Zeker weten. Sorry, ik hoor stemmen. Ik denk tijd voor mijn medicijnen weer. Ja. Straks wat nieuws uit de regio, dames en heren. is Godmess on the Prairie. De band heet Hot Hot Heat. I'm in these scribbles and half of a scribble. I sort of my age shape. Somehow still make me so mellow. And to that I say hello. I'm in these facial expressions. by late night of session creeping its way. een beetje in de punk scene lijkt het wel. Misschien is het een beetje opstandig. Ja, ik heb een beetje last van roestige, roestige veiligheidsspelden eigenlijk. Zo, het is ook zo warm tegenwoordig. Roestige veiligheidsspelden? Ja, dat had je toch in die punktijd, Dat hadden ze mensen overal veiligheidsspelden in. Oh ja. En die zitten al zo lang. Ja, die beginnen inmiddels echt te roesten. Die dus kleuren zijn wel weer helemaal hip, hè? Die Duma kleuren. Weet je die Duma kleuren? Je die, wat was het ook weer? Ja. Je die, ook de, de, de, de reggae kleuren zijn momenteel ook wel erg populair. Ja, zeker. Zeker. Nou, wat was ik een nummer 14 of zo? Je nee, net, nummer 18. Nummer 18. Nou, achttien. Maar eens we hebben hier dus... Uh... regioberichten. Een regiobrichten? Oh, jij wil de regiobrichten? Ja, maar het is half, man. Oh. Echt, oh, ik oh, heb hier oh, wel oh, oh. wat. Wie uh, nog uh, mee wil met een excursie naar Alkmaar, Daar wil ik wel eens een keer naartoe. Ja, oh, kan oh, ze oh, nog tot vrijdag 16 juli in aanmelden op Casca. Wat gaan we doen daar? 16 juli. Het is een krantje van 21 juli. Oké. Okay. Dat uh, werkt dus helemaal niet dus. Dat werkt niet hè? Nee. Ik had, uh, jammer joh. Ik heb nog als regerbericht is een factuur in het Stanford Museum. Ze zoeken eigenlijk nieuwe enthousiaste vrijwilligers die het leuk zouden vinden om als registrator of gastvrouw gastheer het team te versterken. Geboden wordt een dynamische en inspirerende omgeving met steeds afwisselende tentoonstellingen en activiteiten. Nou, ik ik ken een aantal mensen die doen dat. En je hoeft een middag in de maand of zo te werken. Als je wil meer. Ja. En het schijnt gewoon erg leuk te zijn. Tevens is er dus... Ik had het net vermeld dat er een muziekfestival... Zoals een muziekfestival was... Dat er een kinderdisco was van uh, 6 tot 8 uur. En daar had je dat uh, meneer Koek... Maar die meneer Koek gaat naar de hand weer verder als different Koek. En dan uh, is er gewoon een Celsa-festival in, uh, in de Haltstraat. Dat is erg leuk. Erg leuk bedacht. <coughs> uh, vandaag in vogelzang wordt er een kofferbakmarkt gehouden. Oh. Op de parkeerterrein van de tuincentrum Bos aan de Vogel... Zang ze weg. Oh, gaan we even in 49. Gezellig. Uh, ja, misschien ga ik er wel even naartoe, ja. Uh, nou, diverse goederen zijn daar te kopen. Dus ga ik het tuincentrum kats. wel even in. Vanaf uh, 10 uur tot met 4 uur. De toegang is gratis natuurlijk. En, uh, je kan nog een uh, plekje reserveren, maar hoewel, ik denk dat het nou een beetje vol is. Moet je bij Mickey zijn. Moet je bij Mickey zijn. Bij Mickey. Het uh, Zandvoortse Juttersmuseum bestaat dit jaar 10 ja. jaar. Ik las er een stuk over, ja, interessant. En, en dit heugelijke feit werd vorige week vrijdag uiteraard in het museum zelf gevierd. Een aantal genoten luisteren naar toespraken van de voorzitter Gerard Verstegen. Ja, dat is een achterneef van mij. Voorzitter onderling hulpbetoon Gerrit Schaap. En tenslotte wethouder Gert Tonen. En ook Victor Bol was er. Nou, het is allemaal heel gezellig geworden. En uh, namens de gemeente heeft uh, Gert Tonen een uh, cadeau overhandigd: een cool installatie voor de drie aquaria die uh, het Jettus Museum op de onderste verdieping heeft. Waarin allerlei vissen, schaal- en schelpdieren zwemmen die in de Noordzee voorkomen. Dus nou wie weet kunnen wij dan ook onze eigen octopus daarmee doen. Het is gewoon om grappig. Te hè? Het is gewoon grappig, deze Victor Bol. 17 jaar geleden heeft hij een motorongeluk gekregen. Hij ja. was je aan het revalideren. Liep je elke dag op het strand. Het was gestil en vervelend ook. En op het strand zag je alle leuke dingen liggen. En dat nam hij allemaal mee naar huis. En zijn vrouw werd steeds zo gereden, Want die hele tuin werd steeds voller. Oh, Al die kratjes en dingetjes. Ik heb fiets in mijn tuin, maar hij had echt <laughs> nog meer troepen in zijn huis. Op een gegeven moment kwam er zo'n zo vaag idee van, nou misschien moeten we museum van al die troepen maken. Nou, het was hier zo'n grap Uiteindelijk werd die setjes die steeds meer in. En uiteindelijk kreeg je iets ja-woord. En is het een waanzinnig museum geworden. Waar echt jaarlijks 250.000 bezoekers op afkomen. Ja, mooi hè? Nou, niet jaarlijks, de en afgelopen maar, tien jaar zijn Ook euh... de kunst hè, die er gemaakt wordt. Want hij is zelf ook kunstenaar. Ach. En hij heeft ook allerlei kunst gemaakt van alles wat hij gevonden heeft. En ja. dan heb je bijvoorbeeld ook: neem maar al die ijsschepjes, die plastic ijsschepjes. Nou, in allerlei kleuren. Dus hier heb je gesorteerd in bakjes. Net alsof het Lego is. En daar zijn allemaal leuke dingen van gemaakt. Maar ook de dopjes van flessen. <laughs> en uh, dan heb je allemaal blauwe, allemaal rode, allemaal groene. En uh, met die dopjes hmm. dan kan je gewoon hele leuke kunstwerken maken. En die hangen daar dus ook. Dus ik vind het wel kunstzinnig. Klinkt ook een beetje dwangmatig. Ja, dat, ja, van die mensen die dopjes tellers, hè? Ja, je ja. al, al die dop, Alle kleuren bij kleur. Oh nee, dan nou ligt er een verschillende kleur. Oh, die moet daar. <laughs> nou goed, het ziet er gewoon leuk uit. Ga er een keer kijken. Ik bedoel, uh, Toegang Zandvoort. is gratis. Ja, nou, ja waar, daar zou je het dan niet uh, kunnen laten, zeg nee, maar. Precies. Verder worden voorbereidingen getroffen voor uh, uh, Place de Tetre. Uh, zo heet de komende kunstmarkt. De organisatoren vergaderen uh, zondag 25 juli morgen. Voor de BKZ-galerie. Over de voorbereiding, initiatief neemt Elle en Margreet. Uh, we gaan op de Franse tour. Zeggen ze: De Poststraat wordt uh, Place de Tetre. En krijgt een Frans tintje, compleet met Franse muziek. Uh, en Plast, het place du Tetre? Uh, place du Tetre, ja, ik spreek ja. dat natuurlijk ook weer uh, niet op zijn juiste ja. buitenlands uit. Maar er komen allerlei leuke dingen daar. Het is, uh, wordt gehouden op zondag 15 augustus van 2 tot 9 uur s'avonds. Hier op het uh, Gassersplein? In de Poststraat. In de Poststraat. Ja, wat apart. Direct naast de Kerkplein ja? in uh, ja. het Doentorp Centrum. Ja. Dat is onderaan uh, de Kerkstraat, apart. Uh, dit jaar ko uh, komt uh, Radical Speed naar Zandvoort. Dit is een Brits racemerk en die gaat zich twee dagen lang aan het Nederlandse publiek laten zien... tijdens een speciaal raceweekend. En het, is, uh, het hele Radical Speed weekend is gratis toegankelijk omdat het de eerste keer is. En in het weekend zijn dus allerlei Radicals te zien. Dat zijn dus blijkbaar... Uh, banden of iets dergelijks. Maar het belangrijkste zijn de Shell Racing Solution Radical Masters. En in deze klasse strijden de beste coureurs van Europa uit de Radical-serie tegen elkaar. En in het weekend worden dus twee races van bijna een uur gereden waar ongetwijfeld ook onze eigen presentatoren weer aanwezig zullen zijn. Dus dit zal ongetwijfeld ook op uw radiostation volop in het nieuws gebracht worden. Hou hem gewoon hier! Oké, okay, zover de regioberichten. Ja, dit is de Wel Welkom. Met het prachtige nummer Remember van Summerlove. Nou, en is dit zomers of niet? Zo klinkt het wel. Ach, waar is mijn zonnecreme? In een In the past, we used to be together every day of our lives. Now it's fading away. Ik had hem zelf kort gemaakt, dan had je dat niet hoeven doen. Maar goed, na, na, na, na, zover de Jolande keuze Lekker zomers, dat ja, kan absoluut. je ook verwachten natuurlijk. Ja, en, en, we hebben toch, ik vind toch dat we niet mogen mopperen deze zomer. Nee, het is wel man. warm, maar je merkt wel nu weer. De mensen genieten van het weer, die hebben tijden geen jas aan. Dat heb ik eigenlijk ook niet echt. He? Maar dat je nu wel een beetje, de mensen worden een beetje van. Ik ben zo moe. Maar ja, je wordt ook s'nachts de hele tijd wakker, want het is gewoon zo warm. Oké, okay. heb ik niet zoveel last van. Ja? Oh, daar heb ik weer geen last van. Nee, ik heb daar weer geen last van. Nee. Maar ja, waar je dus heel erg op moet met dit mooie weer. Van, ja. Uh, uh, ja, dan denk je, nou, ik ga wel onder een parasol zitten. En niet in die ja. volle zon. Maar het schijnt helemaal niet goed te zijn. Want 34% van alle ultraviolette straling slaagt er ondanks de parasol in om de grond te bereiken. Zo. Die parasol is dus wel in staat om directe straling op te vangen. Maar heeft moeite met diffuse... Ultraviolette licht. Komt het omdat de zon steeds meer uit gaat zetten en de, de, de ozonlaag steeds dunner wordt? Heeft het daarmee te maken allemaal? Nou, ik denk dat het gewoon over mee te maken heeft dat het dat licht weer kaatst. En uh, voor het onderzoek hebben de wetenschappers een wit met blauwe parasol gebruikt. En onderzocht hoeveel straling werd tegenhouden. Dus ook onder de parasol moet je toch wel goed insmeren. Een pet, ook nog een pet opzetten. Okay. En niet in de uren blijven nee, zitten. Nee, niet de iPad. Nee. <laughs> Dat helpt niet tegen de Die gaat zon. Die stuk. Die wordt heet. Die wordt heet. Die brandt al weg. Ja, zwart namelijk. Dat trekt... Ja. trekt al, al het zon gaat erin. Maar ik heb altijd zo van met een pet op in de zon. Ik, ja, ik heb dan gewoon... Als je een beetje een weelderige haarbos hebt... Ja? Dan, dan, dan oh. hoef je dat helemaal niet te doen, toch? Nee, Doe je maar gaat Doe jij een pet op tegen de zon? Nee. Ik blijf ook zoveel mogelijk uit de zon. Maar het is ook hooggaat van... Wat, wat, wat wel handig is van een pet... eventueel dat er zo'n klepje op zit. En dat ja. je op dat moment... Niet de zon recht in je ogen hebben het, het is wel grappig dat vroeger de paraplu was eigenlijk uitgevonden... om zeg maar, de zon tegen, tegen, tegen de zon te, te beschermen. En dan waren er van die wetenschappers... die hadden gezegd, nou, je kan die, die paraplu veel gebruiken tegen de regen. Maar dat deden mensen niet. Want dat vonden ze namelijk dat het ongeluk bracht. Oh. Dat mocht niet. Dat was eigenlijk uit een boom. Dus we zijn juist zo blij als het regent. Nee, dan renden ze snel naar binnen. Maar ze gingen niet met de paraplu op lopen door de regen. Dat was dat, dat kon echt niet. Ja, als je paraplu opzet... Ja. Dat, ze, dat het dan juist niet gaat regenen. En ze willen zo graag het gaat regenen. Want heb je nu gehoord over de aardappels? We krijgen een probleem met de aardappels. Want de aardappels die normaal dus iets van 15 centimeter zijn of zo, die, ja. die zijn nu waarschijnlijk maar 10. Okay. Dus de frietenboeren die beginnen al van, ja, we kunnen hier geen mooie frieten van maken. Dus oh. de prijs gaat omhoog. Tuurlijk. Ja, dus ja, dan, dan, dan worden... Nou, ik heb zo van, het maakt mij niet uit als een frietje, maar... Uh, uh, 7, 8 centimeter voor frietjes maakt het me niet uit. Maar voor uh... nee, ja, nee, oké. Ja, ik snap nee, okay. het. Ja, het heeft niet te maken met de lengte, maar gewoon hoe je smaakt. Ja, precies. Ja, en dan zien we een beetje schoon is, dat is ook natuurlijk belangrijk. Uh, verder, afgelopen weken, ja, ze gaan tegenwoordig alles onderzoeken nee. en nu hebben ze uh, uit uh, zo, nee uitgezocht. Ja, dat scholen dus gewoon met de cijfers lopen te klooien. Ik had het een paar weken geleden had ik al een beetje zo'n rug gehoord. Ik wat ah, zou kunnen dat er één school bij een universiteit een klein beetje aan het is, maar Bijna elke school rommelt dus met cijfers om leerlingen te laten slagen... om dus dat geld van die regering dus los te kunnen peuteren. Oh, ze krijgen een bonus per zoveel geslagen leerlingen. Ja, oh. en nergens wordt het echt zo fanatiek gecontroleerd. Dus uiteindelijk ja, dat, ze blijven mensen gewoon maar een diploma uit, uitreiken. Dan zou je denken, nou ja, goed, sommigen hebben er ook wel hard voor gewerkt. Maar sommigen werken er helemaal niet hard voor. En die mensen komen wel in de maatschappij terecht. En die gaan jou straks wel opereren bijvoorbeeld... Terwijl ze helemaal geen... Ja, maar geen denk je dat diploma? die mensen wel in aanmerking komen voor die medische opleiding? Volgens mij moet je daar echt enorme goede cijfers voor hebben. Ja, maar ik bedoel, pas geleden zijn toch van die balkons naar beneden gekomen? Misschien ja. was een architect, heeft ook zo zijn diploma gekregen. A en die ja. heeft toch verkeerde berekeningen gemaakt voor het balkon? En het komt allemaal door het onderwijs. En daar, natuurlijk, ja, is het gewoon onderwijs, allemaal... dat is de basis nee, van alles. het is gewoon het plan waarmee ze dat balkon maken. Dat ze denken van, nou, dit is te duur, dit is het cement, laten we maar iets minder kwaliteit nemen... Ja, maar, en dan, de, dan wordt ah, het project nee, net niet. winstgevend ja, en dan knallen ah, we met z'n allen naar beneden ik, het zou maar kunnen, maar als je natuurlijk ook allerlei architecten krijgt die eigenlijk net met de hak over de sloot geslaagd zijn, of eigenlijk net niet zijn geslaagd en toch laten slagen en laten foute berekeningen maken ja, zo'n architect, die geloof je gewoon je denkt, nou, er hoeft maar één balk in vroeger moesten we er twee balken in doen Oh, als hij denkt van één balk, ja. doen we één balk. Ja, ja. dat is de nieuwe balken in de moor. Ja, oh nee, dat is dus weer wat anders. Ja, nee, blijft dus moeilijk. Uh, ik vind het wel verontrustend. Vooral omdat mijn kinderen straks ook naar die scholen gaan natuurlijk. Dus ik moet wel kritisch blijven, zou ik zeggen. Ja, uh, oh ja, hier nog de... Uh, het is kwart voor tien. Straks in tien nog een goeiemorgen Sandvoort. De lijnen zijn weer oké okay bevonden. Ze we zijn weer hard aan het werk geweest. Want dat gaat niet zomaar. Hè. Het is nee. niet zomaar een knopje omhaal. Nee, ik heb, ik heb, net, uh, heb ik hem net tegen moeten houden op het dak. Want anders viel hij eraf met het richten van de antenne. Dus dat, dat is allemaal wel weer spannend. spannend. Hoor. Ginger Ninja heeft een nieuwe single. Die heet uh, Sunshine. Maar ze hebben ook nog een andere plaat uit. En die ga ik nu draaien. Ik zal hem weer even opnieuw opzwengelen. Oké. Okay. Bone Will Break Metal. Zeg maar dat je het niet weet. Botten zijn heel erg sterk. Ze hebben al onderzoek, onderzocht dat... wat er voor weer... 4 centimeter beton is... net zo sterk als bot of zo. Zoiets was dat eigenlijk... Nu hebben we nu vage onderzoeken. Straks meer vage onderzoeken, want ik heb nog een lijstje licht. Break metal. Ja, dat is hier van die kung fu mensen dan. Nou, vooral metaal. Nou, metaal zullen ze niet doorslaan, maar beton zie ik ze nog wel eens doorslaan. Het schijnt dat echt botten zo ontzettend sterk zijn. Dat ze zelfs door de 4 centimeter, 5 centimeter beton heen kunnen slaan. Ja, dat is echt zo bizar te zijn gewoon met botconstructie. Uh, maar goed, dit was de nieuwe single. Ik denk dat het de een nieuwe single is, want hij is uitgebracht. Het heet Ginger Ninja en het heet Bones Will Break Metal. Wow. kwart voor tien. Ik heb altijd wat wetenschapsberichtjes die ik dan altijd vind op nu.nl. Dat zijn wel weer leuke dingen. Uh, ze zijn bezig met hersenen te scannen om te kijken wat je later kan gaan worden. Oké. Okay. En dan, moet, dan heb je eerst een intakegesprek. En tijdens het intakegesprek zeg je dus uh, waar je goed in bent en wat je zou willen. Dan uh, gaan ze een hersenscan van je maken en dan gaan ze allerlei vragen weer stellen aan je. En dan gaan ze kijken aan de hand van die vragen en wat je eerder hebt gezegd, hoe de hersenen daarop reageren. Of jij niet alleen zegt wat je vader uh, bij jou erin gepompt heeft. Nou ja, bijvoorbeeld. He, van, van, uh, je moet uh, breinchirurg worden, terwijl je eigenlijk denkt van oh, ik wil veel liever... Uh huisschilder worden of zo. Nou ja, ze kunnen gewoon zien welke gebieden in de hersenen. bedoeld zijn om. ja, ik uh, ja, is weer, weer, weer beelden. dan de rechter. De rechterkant is dus weer voor het regen. Rekenen. voor het rekenen en zo, ja. Dus dat kunnen ze allemaal. Het is zo de grappig. ratio en het gevoel of zo, hè? Dat je zeg maar over. als je een jaar of 13, 14 bent. dan ga je laat je hersenscan doen. en dan krijg je op zo'n papiertje. Timmerman. Nou, oké, okay, ga daar maar naartoe werken, Timmerman. Ik word ja. Timmerman. Ja, ja. En de vraag is natuurlijk dan over een uh, jaar of 20. of we dat ook kunnen stimuleren van. Hey, uh, ik zie net dat we honderd timmermannen tekort zijn in Nederland. Nou, nou pak daar we... al die timmermannen op nu. Nee, dat kunnen we. zeggen... maar dat, dat via de hersenscan kunnen we het ook manipuleren dat, in, dat dit een timmerman wordt. Dan gaan we die die, nee, die je linkerkant het... gaan we stimuleren, want dat is beeldend. Nee, maar het is net zo erg als dat je dat gelovigen proberen mensen die homofiel zijn ervan af te krijgen, terwijl het gewoon aangeboren is. Dat kunnen ze ook. Dat kunnen ze ook. Want ik heb daar laatst een artikel dus over of een, een documentair over gezien, de making of. Yeah. Dat was dus inderdaad een, een homoseksuele artiest uit Engeland. En die, die ging dus kijken hoe het nou kwam... dat hij homofiel was. Ja. En toen was hij helemaal getest ook. Met, moest hij in een scan, moest hij dus allemaal plaatjes bekijken. En uh, dan uh, kijken hoe zijn hersenen reageerden. Terwijl hij gewoon zelf uh, op dat moment... Uh, niet, niet uh, per se hoefde te reageren Of op een knopje drukken, wat vond hij wel leuk. Maar hoe reageerde zijn hersenen? En toen bleek dus van, hij was echt homo. Ja. Toen hebben ze gekeken van hoe dat gekomen zou zijn. En dan blijkt dus echt dat homo-jongetjes... dit is gewoon zo, zo duidelijk dat ze het al zo vroeg zijn... Ja. Er was ook een mevrouw die had een gewoon een, een een eigen tweeling. En toen bleek dus toch dat die ene jongen, die, uh, die was zo anders dan de andere. Terwijl die moeder was echt heel erg van, uh, van stoer en zo. En helemaal niet popperig en zo. Maar die, andere, die ene jongen die ging er gewoon wel naartoe. En, en het dansen en zo. En het, het schijnt dus dat ze toch een hele vrouwelijke kant hebt. Heel apart. Ja. Nou, maar uiteindelijk kunnen ze gewoon aantonen dat het toch wel in de hersenen... Ja, en het schijnt ook veroorzaakt te worden, zeggen ze, dat hoe meer broers jij boven je hebt, hoe meer kans je hebt dat de, de, als er weer een zoon komt, dat hij homofiel is. Het heb is... je één broer boven je, heb je 30% kans extra. Ja. En uh, heb je twee broers boven je, dan heb je 60% kans extra. En het bleek dus ook dat deze man, ja. die had dus een broer boven zich en zijn moeder had inderdaad een gemiskaam gehad. Hij vond het wel precair om te vragen, ha. maar dat bleek dus ook een jongen te zijn. Kijk. Dus het was gewoon niet raar dat het gebeurd was. Er schijnt een soort testosteron in de baarmoeder dan... Anders te worden ofzo. Waardoor je dan meer je vrouwelijke kant ontwikkelt. Dat vond ik wel dus, heel verrassend. Dus dat kunnen ze ook gaan beïnvloeden. En als we toch bij de ja, gaan on ze dus gewoon onderzoeken zijn. Ik heb nog een berichtje. Dat heb ik afgelopen week ook weer gehoord. Ze hebben onderzocht of de kinderen uit de hongerwinter. Die in de hongerwinter ja? zijn geboren in 1944. Mijn dus, zus? Ja. Of die zeg maar gezonder zijn of ongezonder zijn dan anderen. Heel veel hongerkinder, winter. Win, honger, honger, winter winterkinderen. Winterkinderen, ja, oh, woorden. dat is een mooi woord voor galg. Ja. ja die, zijn dus, uh, die zijn dus zieker dan de gewone kinderen. die ja. dus daarna of ervoor zijn geboren. Toen dachten ze van, nou, dat heeft te maken met of Ja, zo'n zo moeder. die heeft bijna geen. Uh, ja, geen mijn toering. zus kreeg extra tapte melk, ja. kon ze kon gehaald worden hier of daar. Maar uiteindelijk heeft het dus niet te maken met dat na, wat er na de geboorte is gebeurd. Maar het is tijdens de bevruchting. Daar is het eigenlijk gebeurd. Als zo'n zo zo moeder bevrucht raakt. En ze eet heel weinig bijvoorbeeld. Ze eet bijvoorbeeld een, een glas water en twee boterhammen op een hele dag. Dat is zelfs uh -huh. te kort. Dus wat gebeurt met, met het babytje in de barmoeder? Die krijgt een, een primitief ontwikkelde spijsvertering. Okay. Dus die kan niet alles verteren. Dus als hij dan later groter wordt, of groeit in die buik, wordt dat niet verder ontwikkeld. Dus uiteindelijk krijg je een dus niet, die niet alles aankan. Dus okay. daar waren ze achter. Ik vond het heel hele interessante Ja, nou, het is al zo. Dan. Volgens mij is het ook al zo. En mijn zus is eigenlijk dan zeg maar, verwekt zo rond begin 44. Ja. En die is dan in augustus 1944. Ja, en toen kreeg je de hongerwinter. Maar ja, het was al niet uh, optimaal meer, hè, het eten en alles. Nee. En die heeft inderdaad wel problemen met voeding. Ja, nou, kijk, ja. daar komt zo, het vandaan. Het aan. bewijs is geleverd. Het bewijs is helemaal geleverd. Nou, ja. straks straks al meer uh, geinige berichtgeving. Eens kijken of we nog meer wetenschapnieuws hebben. Maar eerst weer eens een applausje voor onszelf. Yay, don't, don't forget, forget boy. I'm a guy. We never did anything. Ja, een toestel thuis, maar het is het toestel hier. Ik heb zo'n idee dat deze cd-spelen helemaal... Uh, die is vals! Kijk, bij elke keer dat ik zo aanhoop, ik dacht: Vals krenger van. Doet hij anders nooit? Donkeyboy. boy. een de plaatje. Zeg is zo zo'n dat ook, vind je niet? Het loopt tegen tien uur en dan... Ja, helaas, moeten we alweer gaan afscheid nemen. Ik heb nog even een kort berichtje trouwens over... Gorilla's spelen ook ticketje... Net zoals mensen, net zoals kinderen, dat ja, natuurlijk. Waar? ja, die Was spelen leuk. ook een ticketje. En uh, dat is om elkaar een beetje af te tasten en ook je, je, je positie in de groep te bepalen. Okay. Je ja, grens op te zoeken, ticketje spelen. De gorillas doen het ook. Ja, helaas, we lijken er toch wel heel veel op. Nou, nog andere berichtgevingen? Ja, die hebben we zeker. Er is een, uh, we hadden het over gorilla's, maar er is een, ook een kat geweest. Die heeft dus in Coronation Street gespeeld en die heette Frisky. Ja. Maar het enige waar die dus, uh, wat te zien was, dat de in de vaste openingscène zagen fans uh, Stevens hoe de kat een duivelkot besloot. Maar die kat is inmiddels tien jaar geleden overleden, ze hebben zijn as bewaard. Dan nou hebben ze gecremeerd, de rest hebben ze te koop aangeboden. En er is toch uh, door een onbekende koper, ja, hij wil geheim blijven, hoo, hoo, is bijna 1000 euro neergeteld. En uh, er zijn echt uh, heel veel mensen geweest die geprobeerd hebben om die as te krijgen tijdens die veiling. Want hij was uiterst geliefd onder de kijkers. En hij werd uh, ook vaak ingezet voor liefdadigheidsacties... Dus uh, ja. de, de as, weet je wel, dat je, je erop in kon schrijven. Maar ik, ik heb echt zo wat beziel, die mensen. Van ja, dan ga ik uh, ook eens kijken of ik uh, de ene hond uit uh, Lassie, dat ik die gecremeerde as in huis heb. Wat moet je dan nou mee? Ja, daar ben je echt soms de Koop gekste gewoon, Koop gewoon housecoil voor, voor de barbecue. Daar hoef je niet frisky voor te gebruiken? Echt verzamelaars, soms echt van die, van die Heel friks. Heel raar. Ook gewoon, dat je denkt, ongelooflijk. Nah. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit iemand sprak, die had de eerste 78 toerenplaat van, uh, van Elvis, My Bonnie. Ben echt zo achter zijn voetoeleplaats, weet je. Eén keer ja. laten vallen en ligt in tweeën. Ja. Er werd geloof ik 1500 euro voor geboden. Ja, Gauw verkopen. Gauw voor, voor u hem laat vallen. En op vakantie. Nou, ja. ja. na twee weken ben je er ook vanaf. Dus Nou ja, het ja, is dus een beetje wat je, wat je, wat ja, wat je gek wil. Ervoor geeft, gek en wat een gekte voor geeft. Wat een gekte voor geeft. Maar goed, straks uh, veel plezier in dit weekend. Het weekend is natuurlijk nog net begonnen. Heerlijk. Lekker Magere salsa vanavond. Even die heupen lossen en niet te veel zitten. Nee, nee, want anders ben je, krijg je een hartinfarct. Want je weet, wel lichtje. Ja. Oké. Okay. En ook niet te veel liggen. Bewegen. Genieten van het laatste plaatje in dit radioprogramma is Big BO, Jealous of the Roses. Tot volgende week. Hoi.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 In plaats van 0,8 promil mogen ze voortaan maximaal 0,5 promil in hun bloed hebben, net als automobilisten. Dat komt neer op twee biertjes. In omringende landen geldt die regel al. Rijkswaterstaat gaat flyers in jachthavens verspreiden om schippers over de nieuwe wet te informeren. In het Himalaya-gebergte in het noorden van India zijn zeker 17 mensen verongelukt. Hun minibusje raakte in een slip en stortte in een rivier. Volgens de politie werd het busje daarna meegesleurd door de stroom...